Twee uur. Dit is Radio 1 met Jan Mon en Suzanne Bosman. Een bijstandsuitkering, die krijg je niet meer zomaar. Daar moet je straks uh, wel wat voor doen. Dat is niet altijd zinvol werk. En meevoeren dat wordt in Haarlem een hele dure hobby. Zometeen in Radio 1 vandaag na het NOS-journaal Meegens. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry... en zijn Russische ambtgenoot Lavrov... hebben in Parijs gesproken over een staakt het vuren in delen van Syrië...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 Een aantal Duitse bierbrouwers heeft boetes gekregen voor verboden prijsafspraken. In totaal moeten ze 106,5 miljoen euro betalen. Het gaat onder meer om de brouwerijen Bitburger, Kronbacher en Warsteiner. De boetes zijn opgelegd door de Duitse mededingingsautoriteit. De prijsafspraken werden gemaakt in de periode 2006 tot 2008. Een krat bier werd daardoor een euro duurder.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 Volgens deze Amerikaanse verslaggever heeft de piloot een knappe prestatie geleverd. The manager there at that downtown airport says that pilot did a good job stopping, because that runway is so much shorter. And he says if the plane is light enough, they should have enough runway length to get that thing back up in the air and take it off from College of the Ozarks. Als het vliegtuig leeg is, dan komt hij dus wel weer weg, zegt hij. De 124 passagiers zijn per bus alsnog naar Branson Airport gebracht. Er komt een stille tocht voor de vermoorde Claudia Oskam... die gisteren werd gevonden in de buurt van Zevenbergen. De tocht wordt georganiseerd door inwoners van Zevenbergen... en ondersteund door de gemeente. Tijdstip en de route van de tocht zijn nog niet bekend. Oskam verdween vrijdag spoorloos. Daarna bekende haar ex-man dat hij haar heeft omgebracht. Op zijn aanwijzingen werd het lichaam gevonden. Het weer geregeld zon, maar ook wat stapelwolken... plaatselijk een bui, vooral in het westen. Het is 7 tot 9 graden bij een matige aan zeevrij krachtige wind. Morgen vooral in het westen, midden en zuiden soms regen. In het noordoosten en oosten eerst nog wat zon. In de avond trekt de regen naar het noordoosten. En dan wordt het zo'n 6 graden. Dag winkelier. Je wilt het allersnelste internet voor 30 euro. Ons advies als UPC Business? Ga naar Telvoort zakelijk.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 Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mom. Allemaal moeten we meedoen, zegt de participatiewet. Maar sommigen vinden die wet strafwerk. En verslaggever Joris Kreugel die volgt een patiënt... die een niet zo prettig darmonderzoek moet ondergaan. Goedemiddag en welkom bij Radio 1 Vandaag. Vandaag zijn er de hele dag in de Tweede Kamer... hoorzittingen over de invoering van de participatiewet. Nou, die wet die komt waarschijnlijk niet zonder slag of stoot door de Tweede Kamer. Een van de onderdelen is de wet werk en bijstand. Vanaf 1 juli zouden mensen overal een tegenprestatie moeten leveren... in ruil voor een bijstandsuitkering. Alex Cora is onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij heeft onderzoek gedaan naar die tegenprestatie. Goedemiddag, welkom in de studio, meneer Cora. Ja. Um, het rapport dat u erover hebt geschreven... dat heet Schipperen tussen sociale integratie en repressie. Kunt u dat uitleggen? Ja, uh, nou ja het is een, uh, de tegenprestatie is eigenlijk een instrument wat een beetje... Op uh, twee benen kan hinken. Het ligt er maar net aan hoe je het uh, in de praktijk vormgeeft, welke kant het op gaat. Um, het is ingevoerd met het idee dat men uh, reciprociteit wilde versterken. Met wat wilde versterken? Uh, reciprociteit, het idee van voor wat voort wat. Ja. Dat was eigenlijk de aanleiding onder het vorige kabinet om uh, de tegenprestatie in te gaan vullen uh, of in te gaan voeren. En uh, gemeentes konden daar vanaf uh, 2012 mee aan de slag. En uh, zijn daar ook zelf iets mee gaan doen. Maar die invulling die ze daar zelf aan gegeven hebben... die was veel meer gericht op eigenlijk, ja, mensen helpen toch weer uh, te blijven participeren. En op die manier is het... ja De gemeentes die hebben het ingevoerd meer in het licht van... Uh, uh, mensen meer aan het werk krijgen. Inderdaad, en ook mensen meer sociale integratie. Uh, uh, of mensen helpen bij sociale integratie. En uh, terwijl de doelstelling van uh, de tegenprestatie wat meer repressief misschien was. Namelijk zorgen dat mensen zich bewust worden van het voort wat, hoor, van het, voor wat, voor wat hoort, hoort wat, wat principe ja. inderdaad. En Nou begrepen we ook uit publicaties van een aantal weken geleden... dat heel veel mensen dat ook als een soort straf hebben ervaren. Nou, nou, moet ik voor mijn uitkering in één keer nietjes uit dossiers halen en schoenen poetsen? En... Ja, nou ja, daar zijn volgens mij nog wel wat nuanceringen over te maken. Sowieso uh, ging die reportage, dat was in de Volkskrant uh, twee weken geleden... ging dat eigenlijk niet direct over de tegenprestatie, maar over work first. Dus dat is wel gedwongen activiteiten, maar in het kader van een ander soort... Uh, namelijk gewoon in het kader van reintegratie. En dat gebeurt soms onder een redelijk strem uh, regime. En daar was dus ook sprake van, inderdaad, eh, nietjes uit dossiers halen. Je kan je alsnog afvragen of schoenen poetsen. Uh, en zeker als je dat een hele tijd achter elkaar zou moeten doen. Of elke dag. Of dat dan wel toegevoegd Want, waarde heeft. die discussie speelt toch ook in verband met deze uh, tegenprestatie. Het, het speelt ook met de tegenprestatie? Bij de tegenprestatie speelt het een beetje in... als het uh, op een soort van uh, taakstraf gaat lijken. Het ligt er namelijk aan hoe je die invulling geeft. In de gemeentes waar ik onderzoek heb gedaan... daar was het toch vooral vrijwilligerswerk. En daar zat ook heel erg een keuzeelement in. Dus het was, u moet iets doen... maar het is aan u in eerste instantie om iets te vinden... En als u dan niks kan vinden of u wilt niks, dan gaan wij voor u bepalen. Ja, dan hebben wij nog wel wat voor je liggen. Hoe wordt dat uh, dan in het algemeen ontvangen? Want u hebt in verschillende plaatsen waar ze daarmee bezig zijn... daar dus onderzoek naar gedaan. Met iedereen gesproken neem ik aan. Hoe gaat dat? Want iemand die moet in één keer... en die misschien al heel lang gewend is om geld te krijgen... in één keer zit hij daar bij een ambtenaar en hoort dat hij wat moet doen. Nou ja, eh, dat ligt eraan. Eh, sowieso is het in een aantal gemeenten werd het vooral voor nieuwe cliënten eerst eh, ingezet. Dus dan was het eigenlijk voor mensen die weer ja, voor het eerst bij de eh, eh, klantmanager kwamen. Maar in een aantal gemeenten is het inderdaad zo dat met, eh, men heeft iedereen weer eens een keer opgeroepen. En eh, dit was ook wel een goede aanleiding in sommige gemeentes om weer mensen in beeld te krijgen. Want ja, vooral die moeilijkere doelgroep waar eigenlijk reintegratie niet altijd uh, misschien uh, qua kostenbaten uh, uh, efficiënt voor is. Wat zijn dat voor mensen, de moeilijke doelgroep? Nou, ja, mensen met een hele lange afstand tot de arbeidsmarkt die lang uh, in de bijstand zitten meerdere problemen hebben uh, maar ook bijvoorbeeld uh, waarvan de kwalificaties niet goed aansluiten bij het soort werk wat er is. Dus gewoon mensen waarvan de gemeentes in hun ogen denken als, wij daar, als we die mensen aan het werk moeten krijgen dan gaat dat ons heel veel tijd en geld kosten. En wij focussen liever op de makkelijkere groep die we ja, wat makkelijker en wat sneller aan het werk kunnen krijgen. Wat gebeurt er dan uiteindelijk met die doelgroep? Want die komen dus ook op gesprek en die komen weer in beeld. Nou ja, en die moeten dan uh, een tegenprestatie gaan uitvoeren. En dat is, uh, in de gemeentes waar ik ben geweest... was dat meestal dus op basis van uh, een soort vrij men mocht dus kiezen. Dus we verwachten iets van u. Gaat u maar eens... Zelf Zoals bijvoorbeeld? Vaak kwam dat dan op neer? Nou, uh, dat kon, uh, soms was het helpen in een bejaarde te zijn. Soms was dat ook wat strikter. Dan was het bijvoorbeeld in een serviceteam meedraaien. Dus dat is een soort Onderhoudsteam waarbij men allerlei werkzaamheden op straat moest verrichten. Maar soms was het ook mantelzorg of het opzetten van wijkinitiatieven. In één gemeente werden er mensen gezocht die als een soort ambassadeurs moesten functioneren binnen de wijk... om op die manier ja, ook uh, zicht te krijgen op wat er in de wijk speelde... En, kon, en op die manier ook konden helpen met het ontplooien van nieuwe initiatieven. Dus het heeft twee hele verschillende kanten, laat ik het zo maar zeggen. Nou ja, onze verslaggever Lisbeth Witteman die ging met uh, reïntegratiemanager Jury van der Lucht... van herstelling langs bij een van uh, hun projecten. Dat zijn uh, de forten van de stelling van Amsterdam. En daar leren jongens dan schilderen en dak bedekken met behoud van uitkering. In de hoop dat ze daarna dan een reguliere baan kunnen vinden. We gaan nu naar een van de forten van de Stelling van Amsterdam. In dit geval naar Fort aan de Waver. Dat ligt hier op een 10 kilometer vandaan. En op dat fort zijn wij vandaag bezig met, uh, met schilderwerkzaamheden. Wie gaan we daar aantreffen? Dat is een van onze werkmeesters. Dat zijn uh, mensen die hun hele leven hebben gewerkt... in, in dit geval de schildersrichting. En uh, deze werkmeester, Glenn, die is vandaag bezig met vier deelnemers om uh, te schilderen. Nou, we gaan er onderweg naartoe door de regen. Nu hoort ook de ruitenwissers. En die deelnemers, leveren die nou een tegenprestatie voor hun uitkering? Of zijn zij in opleiding? Dus deze mensen die zijn uh, bezig om zichzelf kansrijker te maken op de arbeidsmarkt. Wat wij aan het doen zijn, het is, uh, is toch wel echt op een hele positieve manier met deze mensen uh, aan het werk te gaan. Uh, door ze ook iets nuttigs te laten doen. In eerste instantie natuurlijk je eigen kansen te verbeteren. Uh, maar tegelijkertijd ook iets nuttigs te doen en dat weer anders niet zo worden geschilderd zoals wij dat nu gaan doen. Dat is gewoon kostbare aangelegenheid maar het is wel fijn dat zo'n werelderfgoedmonument monument wat op de uh, Unesco-lijst staat, toch behouden blijft op deze manier. Ik uh, kom hier aan na een ritje door de polder van Amsterdam... bij een, uh, ja, het ziet er toch wel een beetje uit... als een grote bunker met deuren en grijs, beton, grauw. Dit is fort aan de Waven, onderdeel van de stelling van Amsterdam. En het fort zoals je dat hier ziet, zo zien er vrij veel fort uit. Oké, okay, nou laten we gaan. Ja. Oké, okay, ik stap hier naar binnen. Ik moet uitkijken, want de voordeur is nat. Die is net geverfd. Goeiedag. Glenn Jones, werkmeester. Nou, nu ben ik binnen en het lijkt echt een beetje op een kelder. Hoewel, het is bovengronds. Het is hier droog. En het ruikt naar verf. Uh, mijn werk is om uh, uh, zeg maar, uh, deelnemers te proberen... Uh... De rails te houden, dat wat voor de maatschappij kunnen betekenen en dat ze we wat werkvaardigheden kunnen opdoen om straks bij je baas terecht te komen. Heeft u het gevoel dat u werkt uit het begeleiden van mensen of is het mensen dwingen? Ten eerste is mijn gevoel aan de jongens toe om het met liefde te doen, waarom ze hier zijn, wat de reden is dat ze hier zijn. Dat ze eigenlijk niet voor de herstelling hier zijn, maar voor hunzelf voor hun ouders, voor hun gezin, en dat ze ook uh, kunnen leren dat ze uh, verantwoordelijkheid hebben. Oké, okay, gaat u maar voor. Ja, dank u ja dank. we bukken een beetje. Nou, ja, Oké, okay. dus uh, een van die ruimtes. Komt u maar. Hoor. Ik ga even naar een van de schilders toe. Hoe vindt u dit, dit werk? Wel leuk werk om te doen. Ervaart u dit werk als een opleiding, zodat u straks in de toekomst weer een baan kan krijgen, of ervaart u dit werk als dwang? Voor de uitkering? Nee, ik uh, vond die uh, werk als een opleiding. Om later, zeg maar, in de toekomst... aan het werk te, uh, in het bedrijf te kunnen gaan werken. Ja, dus u heeft niet het gevoel dat het een tegenprestatie is? Nee, in principe niet, nee. Ik, uh, ik ben er mee eens. Ik zie nu even nog iemand. Die staat hier op een trapje. Daar loop ik even ja. naartoe. Goedendag. Ik ben uh, nu bezig met de schilderen van uh, de buis van het gebouw. Meneer haalt even een wit kapje, een beschermkapje van zijn mond. Ja. Je leert uh, hoe je moet werken, op tijd komen. Je leert uh, de vaardigheden die je moet uh, hebben voor om een baas te werken. Waar is dit de opstap naartoe? Dat uh, schulder, ik wil gewoon schulder worden. Als ik me daarin verder kan vorderen, misschien een eigen te later. Nou, we staan weer buiten en ik uh, ben nu uh, bij Gerard Baas. En u bent de dakdekker uh, van, uh, van dit project. Werkmeester dakdekker, ben ik. Ja. En wat doet u precies? Nou, ik begeleid de jongens op het dak... En dan uh, proberen om ze uh, klaar te stomen voor uh, de dakdekkerswereld. Heen. Dan uh, dat zal ze jong straks een baan hebben. Want hoe zag het dak eruit? Nou, het dak was slecht, nu niet meer. Het is wel bijna klaar nu, dus dat zijn de laatste dingetjes die we nu aan het doen zijn. Er loopt nu iemand voorbij met een kruiwagen. Ja. Goeiedag. Goeiedag, wat ben je aan het doen? spullen aan het opruimen. We, gaan het, uh, want, uh, we zijn klaar, we hebben het even uh, gerepareerd hier. Het is niet uh, makkelijk gegaan, maar het moeite gelukt. Dus. Wat leer je ervan? Toen ik erbij begonnen was, ja toen... Het vond ik vond het nog niet leuk, omdat ik het toen nog niet wist. Ja, dat is logisch, maar nu ik leer, begin ik het wel een beetje leuk te vinden. Je hebt niet geen luxe van een, uh, van een luxe cantine. Ik zou dit ook geen luxe willen noemen. Door de modder uh, klauteren we naar boven. Nee, maar weet je, dan je voeten een keer. dat is wel vrij te komen. En als je nou ook hier over dat fort kijkt, hey, dan is het toch prachtig. Als je hier mag werken, is het toch prachtig. Het geeft de jongens rust. Want het zijn vooral stadse jongens. Die jongens uit Amsterdam, de stad. Hebben ze jongens, synafische jongens, synafische jongens, synafische jongens, asielzoekers, asielzoekers. Eh, nou, ik denk dat dat al het is. Dus uh, het hoeken van de, van de stad uh, komen ze naar ons toe. En dan komen ze dus in een polder met water, riet, ganzen en heel veel wind. Hij ja, kiest op een blok klomp beton te werken. En dan moeten ze dan een dag dicht dak opmaken. Wat ze nog nooit gedaan hebben. Totdat ze op een gegeven moment zover zijn... Dat ze dan ook bij een doctor's bedrijf aan de gang kunnen. Ik, ik werk nu vanaf mijn vijftien jaar. Uh, dat, dat had ik niet volgehouden als ik geen plezier in mijn werk heb. Onze jongens moeten het eerste plezier krijgen op de werkplek. Ze moeten graag komen. Want als ze niet graag komen, ken ik niks meer de jongens. Jury van der Lucht, manager bij reïntegratiebureau Herstelling. Als je een uitkering aanvraagt, een uitkering krijgt... en wij schatten jouw kans op werk uh, in als reëel... dan moet je hier ook wel aan deelnemen. Dat is dan niet vrijblijvend. In een uitkering thuis zitten, terwijl je weinig perspectief op, op werk, is, uh, is niet goed. Het hebben van werk is, is, is, is noodzakelijk, is belangrijk. Dus ik vind het goed als mensen daar in eerste instantie uh, misschien uh, wat minder enthousiast over zijn... dat we ze dan toch proberen te bewegen, deel te nemen aan dit, dit programma. We rijden nu uh, heel langzaam uh, Amsterdam-Zuidoost uh, weer binnen. Jongeren dus die een vak leren door te werken aan de voorste van de stelling van Amsterdam. Het is uh, in feite in die zin gedwongen dat als het niet doen ze gekort kunnen worden op een uitkering. Hier gaat het om reïntegratie, het doel om weer aan uh, werk te komen. Alex Corra, onderzoeker aan de Vrije Universiteit. Toch even, uh, als het kan, heel kort, wat is het verschil tussen reïntegratie en een tegenprestatie tegenprestatieleven? In principe is reintegratie inderdaad weer geënt om weer aan het werk te gaan. Men moet uiteindelijk weer een baan proberen te vinden. En het, is, het heeft tot doel mensen te helpen met de bepaalde vaardigheden binnen te krijgen... om weer aan het werk te kunnen gaan. Tegenprestatie is puur en alleen eigenlijk voor het iets terugdoen voor de uitkering. En in de huidige wetgeving, althans in de memorie van toelichting... stond nog dat de tegenprestatie hoeft niet te leiden tot reintegratie In de nieuwe participatiewet is dat veranderd. En uh, staat er, het mag leiden tot reintegratie Ja, is fijn als iedereen uiteindelijk werkt. Dus, en, en, en, en in de praktijk blijkt het ook wel vaak samen te gaan. Want die gemeentes hebben ook het idee van... ja, als we een tegenprestatie vragen die nergens toe leidt dan hebben wij daar eigenlijk ook niet zoveel aan. Want wij willen die mensen graag ook verder helpen. Maar, maar het... in principe hoeft de tegenprestatie niet te leiden tot werk. En dat is ook het bijzondere ervan. En het ingewikkelde is dat het toch door veel mensen... dan als een soort taakstraf wordt, uh, wordt opgevat. Het kan, ja. Het ligt er heel erg aan hoe het invulling krijgt. Als het dus inderdaad is onder een heel streng regime... met een hesje aan ergens uh, papier plukken of uh, afval uh, opruimen... Ja, dan kan de indruk ontstaan dat, uh, dat mensen een uh, taakstraf aan het doen zijn. En dat is dan wel lastig, want... Ja, Een taakstraf is echt iets wat je moet doen omdat je iets strafbaars hebt gedaan. Iets verwijtbaars om het zo maar te zeggen. En een uitkering nodig hebben is niet iets in principe verwijtbaars. Daar kan je nog een hele discussie over voeren. Maar het is niet verwijtbaar in de zin van strafbaar. En het, zou, het is goed dat daar een duidelijk onderscheid is. Maar de gemeente heeft daar een grote vrijheid in om vast te stellen, toch? Wat voor tegenprestatie er gevraagd? Ja, en dat blijft ook zo. Uh, ook in de nieuwe wet uh, is expliciet uh, de tegenprestatie uh, vrijgesteld. Uh, in de zin van dat de gemeenten zijn eigen verantwoordelijkheid daarbij hebben en daar ook van, uh, dat zelf mogen uh, invullen. Juist ook omdat het veel lastiger is om, uh, om dat vorm te geven. Omdat niet. Ja, Elke gemeente heeft zomaar allerlei werkzaamheden die ze kunnen uh, laten uitvoeren. Dus ook daar zit een knelpunt voor sommige gemeenten. Dus uh, in principe uh, blijft dat uh, vooral het domein van de gemeente en de gemeenteraad. Maar vanaf 1 juli, dan moeten ze er allemaal mee uh, aan de slag. Ze moeten er wel iets mee. Precies. En u gaat het uh, ongetwijfeld op de voet volgen. Dit uh, interessante onderwerp. Zeker. Alex Cora, onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dank u wel. Rusland en de Verenigde Staten gaan de mogelijkheden bekijken... voor een beperkt staakt het vuren in Syrië. Het zou dan waarschijnlijk gaan om Aleppo, de tweede stad van het land. De mededeling kwam na afloop van besprekingen... tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... zijn Amerikaanse collega Kerry... en de speciale VN-gezant voor Syrië, Brahimi. Brahimi toonde zich voorzichtig optimistisch. Een veel can worden done om alleviate the uh, terrible sufferings that have been inflicted on the Syrian people. And we hope that this is a beginning, that the Syrian people can take their fate into their own hands and start building what I call the new Syria. We hopen dat Syriërs binnenkort hun lot in eigen hand kunnen nemen... en kunnen bouwen aan een nieuw Syrië. Dus vn gezant Brahimi, eerder vandaag vanuit Parijs. NOS-Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen in Beirut. Sander, waar komt dit optimisme nu ineens vandaan? Nou, Het is een beetje geforceerd optimisme in opmaat naar die uh, top... die eind deze maand in Zwitserland gehouden moet worden. Uh, daar zijn nog heel veel haken en ogen aan. Maar uh, deze twee heren die het plan hadden om de oppositie en de regering met elkaar rond de tafel te brengen... die stralen dus nu dat optimisme uit... en weten dat optimisme voor een deel van de grond moet komen. Vandaar dus dat pleidooi om eh, bijvoorbeeld in Aleppo... een staakt het vuren in het leven te roepen... om bijvoorbeeld heel zwaar getroffen gebieden... Eh, te voorzien van humanitaire hulp. En was nog een derde idee om vertrouwen te wekken... over en weer een gevangenenruil. Allemaal ideeën die gelanceerd werden vandaag. Ja, het, het heeft dus te maken, een soort wishful thinking eigenlijk, na die besprekingen 22 januari in Genève. Gaan die wat voorstellen dan, die besprekingen? Nou ja, dat is een beetje het probleem. Want kijk, de heren die waren het uh, eens over dit soort maatregelen, waren het erover eens dat een oplossing uh, uh, niet gewelddadig kan zijn. Dat het geweld moet stoppen, dat het humanitaire leed moet stoppen. Maar dat was wel ongeveer het einde van de overeenstemming. Want wie moet er, er bij die topconferentie aanwezig zijn? Nou ja, de oppositie in elk geval. Maar die oppositie, zoals je weet, die is verdeeld. En uh, de grootste groep van de oppositie die heeft nog niet laten weten of ze al dan niet komen. Uh,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 Nou, op dit moment denk ik dat iedereen uh, er een beetje het zijne van denkt... en er niet al te veel van verwacht. Het risico alleen wat je loopt is dat zo'n uh, topconferentie... een uh, eigen dynamiek gaat krijgen. Dat als die eenmaal doorgaat en als er een voldoende aantal partijen naartoe gaat... en dat is dus nog allemaal maar de vraag... maar dat het toch een beetje begint te leven. Dat men toch hoopvol naar uh, Zwitserland gaat kijken. En ja, dan... Uh, uh, loop je dus het risico dat als het mislukt... dat de teleurstelling heel erg groot is. Ik denk dat het op dit moment eigenlijk nog nauwelijks leeft. En dat als het leeft, dat men heel erg sceptisch is. 22 januari, dan weten we in ieder geval weer meer. NOS Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn, dank. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. En we gaan het hebben over meeuwen. Meeuwen voeren in Haarlem. Dat wordt namelijk een duur hobby... Vanaf volgende maand dan staat er een boete van 130 euro op. Nou, Hoe groot is die overlast nou eigenlijk? En wat gebeurt er als je een duif wilt voeren... en een meeuw pikt toevallig per ongeluk net dat ene stukje brood op? Ik ga erover praten met uh, Marijn Snoek... fractievoorzitter van het CDA in de Haarlemse gemeenteraad. Goedemiddag, meneer Snoek. Een goedemiddag. Uh, begrijp ik goed dat ze u Mr. Meeuw noemen in de Haarlemse raad? <laughs> ja, zeker. Ja. Wat hebt u tegen meeuwen? Nou, Ik heb niets tegen meeuwen. Uh, maar ik kom wel op voor de mensen die echt extreme overlast ervaren van de meeuwen. En ik kan me goed voorstellen... Hoor, dat mensen die niet met de meeuwen hoeven samen te leven... denken, wat is dit nu weer? Maar ik ken mensen die in het weekend bij familie gaan slapen... omdat ze s ochtends vroeg om half vijf, vijf uur uit hun bed gekrijsd worden. Ik ken mensen die bij de dokter lopen vanwege slaapgebrek... vanwege die meeuwen op hun dak. Dat zijn dan hele zwermen. Hoeveel vogels zijn het ongeveer dan? Dat durf ik u niet te zeggen. Maar een um, beetje de beurtsachtige fantasieën heb ik er dan bij. Nou, dat klopt. Uh, er is een tweetal wijken in Haarlem waar echt grote kolonies zich bevinden. Dat zijn buurten waar veel gebouwen met platte daken zijn. En daar is de overlast extreem. Ja, en dat komt door mensen die de meeuwen voeren. Nou, de reden dat de meeuw steeds meer naar de stad trekt... heeft ook te maken met de vos die weer in de duinen zit... en het feit dat ze makkelijk eten kunnen vinden in de stad. Wij uh, doen van alles om die meeuwenoverlast aan te pakken. We spannen Netten op daken. Uh, we willen volgende zomer de meeuwen-eier kunnen verwisselen. Daar hebben we ontheffing van het ministerie voor nodig. Kunnen verwisselen voor wat? Of voor nepeieren. Uh -huh. Want het echte krijsen en de echte agressieve meel komt als die, uh, als die eieren net uit zijn gekomen. En in Den Haag is al eerder een pilot gedaan met het verwisselen van de meelweieren voor nepeieren. Waardoor er minder overlast en natuurlijk ook minder nieuwe meeuwen komen. We hebben ondergrondse uh, vuilnisbakken, zodat er minder vuil op straat ligt. En we gaan deze zomer zelfs de laser proberen in te zetten tegen de meeuwenoverlast. Ja, dus u doet van alles en dan zijn er hele lieve mensen... die willen gewoon nog wat brood aan de meeuwen voeren. En dan wordt het allemaal teniet gedaan wat u doet. Nou, stel als er mensen zijn die de eentjes wat uh, eten willen geven... dan heb ik daar natuurlijk helemaal geen problemen mee... Maar op de plekken waar de meeuwenoverlast extreem is... en mensen ondanks de waarschuwingen... want we voeren al twee jaar lang een mediacampagne... tegen het voeren van de meeuwen. Als mensen dan toch blijven voeren, dan kan een boete helpen. We hebben twee hele specifieke situaties. Eentje waar een buurman, een buurman treitert door iedere ochtend en avond... brood in zijn voortuin te gooien waar de meeuwen op afkomen. Kunnen we nu niets tegen doen? Dadelijk wel. Een situatie bij een middelbare school waar de leerlingen zich niet bewust van de overlast iets veroorzaken... maar dag in dag uit hun brood aan de meeuwen voeren... kunnen we nu niets tegen doen. Dan kunnen we zeggen, jongens, dit mag niet. Natuurlijk eerst een keer waarschuwen. Maar als er dan mensen zijn die willens en wetens blijven voeren... dan mag dat voor mij best een boete tegenoverstaan. Dan kunnen ze aanpakken. Maar gaat het eigenlijk alleen om meeuwen? Niet om duiven bijvoorbeeld? Op dit moment is de meeuwenoverlast het probleem in Haarlem. Duif heeft u in Harlem helemaal gelast. Nou ja, ik woon in Amsterdam, vandaar dat ik even die vraag stel. Ja. Maar goed, maar en, en, en dat Kijk, is... Oh, misschien ja? kan ik dat nog kort bereiken. Kijk, een duif, voor zover ik weet, uh, begint niet s ochtends vroeg... om half vijf, vijf al op je dak Aha. te krijsen. En ja. dat is met name waar de overlast in zit. Mensen die gewoon geen nachtrust meer krijgen vanwege die meeuwen... die dus in ja. april tot september dat gedrag vertonen. Overigens, als het u lukt om die meeuwen uit Harlem weg te krijgen... Ja, dan heeft misschien een buurgemeente weer pech, of niet? Nou... Ik vrees dat het me ook niet gaat lukken om die meeuwen allemaal weg te krijgen. Het gaat om het terugdringen van de overlast. En uh, het zou heel mooi zijn als de meeuwen een plek weer vinden... Waar, uh, waar ze minder tot last zijn voor de mensen. We moeten met elkaar samenleven, zoals gezegd. Ik heb niets tegen meeuwen. Ik nee. pro probeer de overlast te bestrijden. Maar even één ding, want u had het over zelfs de laser inzetten tegen meeuwen... Ja, dus wat we op Schiphol al zien gebeuren... is dat met laserstralen vogels worden verjaagd. En nu... dan schijn je ze in de ogen of zo? Nou ja, je gaat over de grond. En zij zien dat als een bedreigend object en vliegen dan weg. Ze nestelen zich daar waar ze zich veilig voelen. En er is nu een bedrijf dat zegt... wij scannen met een laser over de daken, s ochtends en s avonds. En zij claimen dat dan de meeuwen vertrekken. In Haarlem is de situatie nu maar zo erg. Ik zie allemaal mensen met zo'n laserpen gaan rondlopen. <laughs> nee, nee, dat, dat, dat is dat niet helder. de bedoeling. Overigens ken ik mensen die dat wel in hun eigen achtertuin doen... Het probleem is, overigens, de meeuw is een uh, beschermde soort. Dus als u een meeuwennest op uw dak heeft... dan mag u dat meeuwennest niet weghalen. En daarom moeten we al dit soort oplossingen bedenken... om toch die overlast in te dammen. Toch een beetje een soort uh, oorlog tegen de meeuw uh, die u voert. Uh, een uh, heet onderwerp, ook tijdens uh, de gemeenteraadsverkiezingen... neem ik aan, voor het CDA. Na vier jaar geleden stonden we alleen... en uh, werden we nog wel eens voor gek verklaard. De overlast is in de afgelopen jaren extreem toegenomen... en er is nu een breed draagvlak voor deze maatregelen... ook in de gemeenteraad. Goed, uh, ik uh, wens u heel veel succes. Dank je wel. Marijn Snoek, fractievoorzitter van het CDA in uh, de gemeenteraad in Haarlem. Het is half drie, het NOS Journaal. Door het is negens. Radio 1. Het moet geld gaan kosten om in de gevangenis te zitten... vindt het kabinet. Staatssecretaris Steven wil dat gedetineerden en TBS'ers... 16 euro per dag voor hun verblijf gaan betalen. Met een maximum van twee jaar. Ook ouders van veroordeelde minderjarigen... zouden moeten bijdragen aan het verblijf in de gevangenis.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 Prijsafspraken werden gemaakt tussen 2006 en 2008. Kratje bier werd daardoor een euro duurder. Dat zijn de hoofdpunten. Radio 1 vandaag met Jan Mom en Suzanne Bosman. Als u tussen de 55 en 75 jaar bent... dan komt u in aanmerking om deel te nemen... aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Het gaat vandaag van start. Met de post krijgt u een test... en zal dan zelf in uw ontlasting moeten prikken. Dat buisje dat kunt u vervolgens opsturen naar een laboratorium. Daar wordt het dan onderzocht. En op termijn zou dit bevolkingsonderzoek... heel veel levens moeten redden. Maar niet iedereen in de medische wereld is positief. We gaan daarom maar eens op onderzoek uit. Joris Kreugel, onze verslaggever... Die is in het Tergooi ziekenhuis in Hilversum... En daar is hij bij een inwendig onderzoek van een meneer van 70... waar bloed in de ontlasting is gevonden. Joris, wat is de dokter nu aan het doen? De patiënt ligt op het bed en is niet bij. Op dit moment blaas ik lucht door de koloscoop, door het slangetje. En dat is eigenlijk tijdens het onderzoek continu nodig... omdat anders de darmwanden tegen elkaar aan zitten. Om de darm, eigenlijk het opening van de darm te creëren... zodat je goed het slijmvlies kan beoordelen... Die wordt van achteren ingebracht. We zoeken naar de oorzaak van het bloedverlies. En als we poliepen tegenkomen, dan verwijderen we die direct zo mogelijk. Oké, okay, uh, gaan we maar naar binnen. Ja, nog een ja. stukje verder. Een beetje naar rechts toe. Een bocht in de zit. In Marianne Smits, maag-, darm- en leverarts. Deze week start er een bevolkingsonderzoek naar uh, darmkanker... voor uh, mensen tussen de 55 en 75. Als het goed is, krijgen ze een brief binnen met een buisje daarin. En, maar waarom gaat dit gebeuren? Duimkanker komt erg veel voor. 13.000 nieuwe gevallen per jaar. Dus de kankersoort die op nummer 2 staat voor vrouwen... na borstkanker en nummer 3 voor mannen. En in 2011 zijn 5.000 mensen overleden aan darmkanker. Dus het is een hele nare ziekte. Het doel van dit bevolkingsonderzoek... is om de sterfte aan darmkanker flink te verlagen. Het doel is om de helft... dus dat scheelt 2400 doden per jaar... Een ander doel is om uh, darmkanker in een vroegtijdiger stadium te vinden. In poliepvorm uh, onder andere, zodat het niet de kans krijgt om kwaadaardig te worden. Of in een vroeger stadium, zodat het nog beter te behandelen is. De binnenkant van het darmslijmvlies is hier te zien. Dus het is eigenlijk lichtroze. Uh, en poliepen zijn eigenlijk uh, uitstulpuntjes uh, van de darmwand naar binnen toe. Een soort uitgroeisels. Vijf procent van de poliepen kunnen kwaadaardig worden. Dat wil zeggen dat het uh, kan groeien, uitgroeien tot darmkanker. Want voor wie is het bedoeld? Uh, de doelgroep is uh, mannen en vrouwen van 55 tot 75 jaar. Uh, dit is dus ook het eerste bevolkingsonderzoek uh, waar mannen aan deelnemen. Want er zijn al bevolkingsonderzoeken voor borstkanker en baarmoederhalskanker... maar dat betreft alleen vrouwen. Als het in de familie voorkomt, dan is het eigenlijk beter om al naar de huisarts toe te gaan? Ja, precies. Het is uh, bedoeld voor mensen eigenlijk zonder klachten... en zonder dat er duidelijk een verhoogde kans is doordat het in de familie voorkomt. Als daar twijfel over is, is het advies om altijd uh, met de huisarts te overleggen... of deelname zinnig is of met de behandelend specialist. En sowieso blijft het natuurlijk een, altijd een eigen keuze van de, van de deelnemer zelf... of hij wil meedoen of niet. He, want er zitten ook wel voors en tegens aan dit onderzoek. Ben je een beetje teken? Ja, eerst ja. graag. Eerst, ik ben aan het ja, Oké, wacht. mag ja, ik even. Eerst ja. even strekken. Het ja. ja. ruikt in ieder geval lekker allemaal hier, hè? Ja, nee, dat hoort er wel een beetje bij bij dit onderzoek. Hè? Dat, uh, we blazen lucht in, maar er komt ook lucht uit. Ja, dat is te merken. <laughs> ja, nu is die kronkel er wel uit. Kijk, nu liggen we goed. Het ja. is geen prettig onderzoek, dat hè? Dat is uh, het is natuurlijk wel echt een inwendig onderzoek... Hè, waarbij je met een slang bij iemand naar binnen gaat. Dat kan pijnklachten geven, vandaar dat we die roes geven... Die test vindt hij ook alle darmkankers eigenlijk? De ontlastingstest uh, wordt drie van de vier darmkankers opgespoord. Dat wil dus zeggen dat e toch een kwart van de darmkanker wel gemist wordt. En dat is ook iets wat uh, heel belangrijk is, dat deelnemers aan het onderzoek dat weten. Dat ze toch wel alert blijven op eventuele klachten. Uh, en dan niet denken, ik heb al meegedaan aan het bevolkingsonderzoek, ik hoef niet naar de dokter. Het moet altijd bij ontwikkelende klachten moet alsnog iemand naar de, naar de huisarts gaan. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker zal zeker levens gaan redden, maar niet iedereen in de medische wereld is even positief daarover. Straks meer met de maagdarm- en leverarts Marianne Smit van het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum. Radio 1 vandaag met Susanne Bosman en Jan Mom. Vanmiddag is Ariel Sharon met militaire eer begraven op het erf van zijn boerderij in Israël. Eerder vandaag was er een officiële herdenkingsdienst in de Knesset, het Israëlische parlement, met op de gastenlijst heel veel grootheden uit de wereldpolitiek. Sharon werd tijdens de dienst geroemd als grootleider. De voormalige premier van Israël overleed afgelopen zaterdag na acht jaar in coma te hebben gelegen. Bij ons te gast is Ruud Hof, Midden-Oosten deskundige. Goedemiddag meneer Hof, goedemiddag. Ja, je hoort in de reacties natuurlijk hele uiteenlopende verhalen. De vraag ja. he, bij dit het soort historische mensen is, hoe zal hij worden herinnerd? Het loopt uiteen van misdadiger tot grote held. Wat denkt u? Ja, het hangt er maar net vanaf waar je je bevindt. Uh, ik, ik denk dat hij zeker een belangrijke rol gespeeld heeft... in de geschiedenis. En uh, hij zal zeker als groot stratege de geschiedenis ingaan, denk ik. Als militair stratege in de eerste plaats. Hij is het heeft... zo, is het, klopt het beeld dat hij toch, als je nu al kijkt... Uh, naar de verhalen die over hem geschreven worden... dat er uh, ook meer positieve verhalen naar boven komen? Uh, ja, nogmaals, dat hangt natuurlijk vanaf waar je je bevindt... of je het positief vindt. Maar hij heeft denk ik wel een belangrijke bijdrage geleverd... aan het, uh, het overeind houden van Israël, zeg maar... op bepaalde kritieke momenten in oorlogen. De manier waarop hij dat gedaan heeft, daar kan je kritiek op hebben. Dat was nogal meer vaak. Ja, maar dan laten we ze allebei dan even langslopen. Want uh, om te beginnen maar even dan met die positieve dingen. Wat zijn de dingen die hij dan in de geschiedenis heeft gedaan... die uh, dat, dat label vooral zouden krijgen? Nou ja, hij heeft altijd pal gestaan voor de veiligheid van de staat Israël. Hij heeft... Uh, in zijn functie als, als generaal... ook bepaald wel moed betoond. Vaak ook grote eigenwijsheid trouwens. Vaak tegen de orders ingehandeld. Maar wel met, met vaak goede resultaten. Toen hij later de politiek inging... Toen, uh, toen heeft hij ook heel wat vijanden gemaakt. Ook in Israël zelf... Maar ook in die tijd heeft hij veel Israëliërs achter zich weten te verenigen... door die nadruk op die veiligheid te leggen. En ja, misschien op het allerlaatst van zijn carrière... kan je toch zeggen, heeft hij toch een aantal moedige besluiten genomen. Zoals? Waaronder die terugtrekking uit de Gaza-stroken... die hem die alom geprezen wordt. Maar die misschien achteraf gezien... toch ook wel in Israëls belang zou kunnen zijn. Want is er bij hem zelf dan iets gebeurd, wat, ja, wat je wel vaker ziet hebben mensen... dat in de loop van hun leven ze anders gaan denken en anders naar dingen aan gaan kijken? Is er zoiets gebeurd of zegt u nee, de intentie is altijd dezelfde gebleven? Nou, ik denk dat er toch wel een grote rode lijn in zit. Namelijk het belang van de staat Israël, dat staat voorop bij alles. En ook de terugtrekking uit de Gaza-strook, hoe mooi dat ook mogen lijken... was niet uit liefde voor de Palestijnen of uit vredesgezindheid, maar het was omdat hij inzag dat het voor, voor het belang van de staat Israël... op termijn nodig was om daar weg te gaan. He, dat ze ook de verhoudingen met de Amerikanen te veel belasten om daar te blijven. Dus ik denk dat hij daarom dit soort besluiten ook genomen heeft. Ja, en besluiten die hem ook door zijn eigen achterban niet altijd in dank werden afgenomen. Nee, en hij had wel de moed om dat dan toch door te drukken. Want wat natuurlijk typerend voor deze man was... en daarom wordt hij ook wel als de boeldozer aangeduid... was dat hij zijn eigen wil doorzette. He, het was niet een man van overleg, niet een man van compromissen... niet van onderhandelen, maar van zelf beslissen wat we doen... en dat doorvoeren. En ook natuurlijk in... de man die inderdaad in zijn legertijd, tijd... maar later ook als minister van Defensie... Uh, nou ja, het beroemde Sabra Shatila uh, drama... Uh, de, de, ja. de vluchtelingenkampen waar uh, is huisgehouden... niet door hemzelf... Maar wel toen hij minister was. Onder zijn verantwoordelijkheid. Dat is aan de andere ja. kant. Ja, natuurlijk. Zijn eigen, eigen gereide optreden is ook vaak op, uh, op rampen uitgelopen. En uh, de, wat er in Sabra en Shatila gebeurd is... is onder verantwoordelijkheid van het Israëlische leger gebeurd. Ze stonden erbij en ze keken ernaar, maar ze deden niks. En dus Sharon was daar indirect voor verantwoordelijk. En zo zijn er meer voorbeelden te geven van, van dingen in zijn carrière... waarvan je zegt dat is niet zo vrij Zoals? Uh, in de jaren 50 was hij hoofd van een eenheid... die onder andere bij een, een, een soort wraakactie in Jordanië... Een, een, een dorpje heeft uitgemoord. En ja, dat heeft dus zijn naam in de Arabische wereld ook zeer veel kwaad gedaan. Het is ook opvallend vandaag dat bij de begrafenis bijvoorbeeld... ook nauwelijks of geen Arabische leiders of Palestijnse leiders aanwezig waren. Hoewel Israël toch inmiddels vrede heeft met Egypte en met Jordanië hebben zij het toch laten afweten. En dat laat toch een beetje zien dat in de Arabische wereld... er over deze man heel anders gedacht wordt. Ja, Is hij juist omdat hij ook zo'n hardliner kon zijn... ook een van de weinige mensen die bijvoorbeeld ook weer zo'n beslissing... om zich ter, uh, terug te trekken uit de Gazastrook juist kon nemen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat een juiste conclusie is. Want uh, als je de vergelijking trekt met oud-premier Beggin vroeger dat het ook een hardliner was, die fel tegen de Arabieren was... dat was degene die uiteindelijk toch dat vredesverdrag... met Egypte heeft kunnen sluiten, juist daardoor... omdat hij in Israël zelf niet verdacht was van een softie te zijn. En dat kan je misschien van Sharon ook wel een beetje zeggen... dat hij pal stond voor Israëls veiligheid... de Israëliërs vertrouwden hem het lot van de staat toe... Dus als hij iets deed, dan zal het vast wel goed zijn... was de indruk van heel veel Israëliërs. En misschien was hij, als hij nog langer was blijven leven... of als hij nog langer in functie had kunnen blijven... had hij misschien nog meer terugtrekking hier op zijn naam gebracht. Hoe uh, stond, stond hij ten opzichte van Nederland en Nederland ten opzichte van hem? Want Wim Kok was uh, bij de uitvaart en al die herdenkingen vandaag. Hoe, hoe was hun relatie? Ja, nou niet zo erg goed, denk ik. Ik denk dat Nederland over het algemeen is, is, steunt Israël... maar steunt vooral de Israëlische Arbeiderspartij. Men heeft over het algemeen het idee dat de rechtse Israëlische partijen... waartoe je ook Sharon wel toe kan, kan rekenen... dat die over het algemeen het vredesproces niet al te veel een goede dienst bewijzen. Men heeft altijd kritiek gehad op de nederzettingen... Op de, het tracé waarin die muur gebouwd is, en op allerlei andere dingen, op het harde optreden van Sharon. Dus uh, in, in Nederland, de Nederlandse verhouding met, met deze politicus was niet buitengewoon goed, kan je zeggen. Dus dat Wim Kokte was, dat was prima. En, uh... Eigenlijk is de vertegenwoordiging van een oud premier ook niet een vertegenwoordiging op het allerhoogste niveau, kan je toch zeggen. Dus, uh, nee. Um, de, de dood van Sharon heeft hij verder nu nog, denkt u? gevolgen, politieke betekenis? Nou, Ik denk het eigenlijk niet, want hij heeft het natuurlijk al acht jaar lang... politiek gezien uitgeschakeld. Uh, dus ik denk dat... Uh, nu verzamelt men zich... rond het graf van deze historische figuur. En denk nog even terug. En aan, uh, denk nog even terug. En uh, ja, misschien ook dat men toch ook... inziet dat, het, dat hij toch... een begin gemaakt heeft met, uh, ja, met... de terugtrekking uit bepaalde... Palestijnse gebieden, dat ook in rechtse kringen... Dat, uh, dat toch aan de orde is gekomen... in ieder geval door hem. Er waren veel politie natuurlijk aanwezig. Onder andere de Amerikaanse vice-president Biden. Want de relatie Israël-Amerika is natuurlijk zeer belangrijk in deze. Biden onderstreepte de rol van Sharon voor het Israëlisch volk tijdens de afscheidsceremonie. Laten we luisteren naar een deeltje van zijn toespraak. Dit is een andere oud-premier, Blair. Premier. Maar misschien <laughs> hebben we Biden nog klaarstaan. We een close mid country like Israel a country that has been tested as much as Israel loses a man like prime minister Sharon it doesn't just feel like the loss of a leader it feels like a death in the family het lijkt alsof een familielid ja. is overleden het zijn hele warme woorden ja. ja de Amerikanen hebben er natuurlijk altijd belang bij om die relatie met Israël als een zeer goede en warme relatie voor te stellen uh, op dit ogenblik is er een nieuw vredesoverleg gaande. Dus het is ook belangrijk om die relatie goed te houden. Maar dat er zekere spanningen zijn, kan toch niet helemaal ontkend worden, denk ik. Nee, maar niet merkbaar op deze dag. Op deze, bij een begrafenis laat je dit soort dingen niet, uh, niet blijken, lijkt me. Goed, Ruud Hof, dank u wel.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 we do for love TNCC. Was een hele dure fout voor de gemeente Amsterdam. 9000 minima kregen vorige maand een woonkostenbijdrage die 100 keer te hoog was. Kwam door een technische fout in het betalingssysteem die door ambtenaren niet was opgemerkt. Het systeem rekende in centen, maar er werd in euro's uitbetaald. PvdA wethouder Hilhorst heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Goedemiddag meneer Hilhorst. Goedemiddag. Wat gaat u doen? Wat wij doen is dat we de dienstbelastingen onder verzwaard toezicht stellen. Want de fout die is gemaakt, die had natuurlijk niet mogen worden gemaakt. En nu moeten we er alles aan doen om zulke fouten in de toekomst te voorkomen. Dus de dienst wordt onder toezicht gesteld. En we gaan de controle van het betalingsverkeer verbeteren. Ja, dat, dat, dat lijkt bijna een open deur zou ik zeggen. Maar uh, hoe weet u dat het nu wel lukt? Want dat was hier, daarvoor natuurlijk ook al de bedoeling. Ja. En wat er gebeurd is, misschien is dat goed om te vertellen... is dat uh, mensen weten wel dat er uh, wat veranderd is in de regels van betalingsverkeer. Mensen hebben er wel wat van gehoord over de IBAN-nummers. Dus alle rekeningen moeten nou voldoen aan Europese verordeningen. Die hele is, lange bankrekeningnummers. Die hele lange bankrekeningnummers. Dat geldt ook voor de gemeente Amsterdam. En bij het invoeren van die veranderingen... daar is niet gekeken dat bij het uitbetalen van deze regeling... de woonkosten bijdragen, dat daar iets speciaals aan de hand was. En dat hadden ze wel moeten doen. En dat is een fout. En die had voorkomen kunnen worden. Ja, 188 miljoen te veel uitgekeerd. Heeft u daar veel van terug kunnen halen? Ja, we hebben het overgrote deel is terug. We hebben 2,4 miljoen hebben we nog een vordering op mensen. Daar doen we alles aan om dat alsnog binnen te krijgen. We gaan op huis bezoeken. We gaan, uh, we gaan incasso maatregelen nemen als mensen niet mee willen werken. Maar de inschatting van experts is, is dat we dat de schade voor de gemeente, het verwacht verlies, zoals wij noemen, anderhalf miljoen is. Maar nou, we werken begrijp... er hard aan. Ja? Maar we werken er hard aan om dat nog lager te laten zijn. Maar begrijp ik dat het er niet altijd vriendelijk aan toe gaat als u zegt huisbezoeken in kassobureaus? Nee, u moet zich voorstellen. Er zijn mensen die hebben geld gekregen dat niet van hen is. En dat betekent dat wij die mensen thuis opzoeken. Dan vragen we aan hen: van nou ja, dat geld is niet van jullie, willen jullie het overmaken? Als mensen daar niet aan meewerken, dan wordt er een incasso eh, gestart. En dat is voor mensen slecht, omdat ze daarmee ook kosten voor de incasso maken, dus ze kunnen beter meewerken en op die manier gewoon het geld uh, het geld terugstorten aan de gemeente. Dus ook als mensen het geld, uh, ik, ik zeg maar even met, met goed geloof van mijn kant per ongeluk hebben uitgegeven, dan gaat u een regeling met ze treffen. Als mensen als er mensen zijn die, uh, nou ja, er zijn ook mensen waarbij een deel van het geld gewoon die dag is afgeschreven zonder dat ze dat zelf hebben besloten. Ja, en als het om een, je een klein bedrag hebt gaat, bijvoorbeeld, ja. Ja, als het om een klein bedrag gaat onder de duizend euro, dan hebben we een betalingsregeling. En en uh, dan wordt daar, worden daar geen kosten in rekening gebracht. Maar als mensen het geld volledig hebben weggesluisterd... Dus ze willen niet meewerken. Ja, dan zijn we ook streng. En dan komen er gewoon incassomaatregelen. Ja, het is, het is toch een beetje een rommeltje, zou je kunnen zeggen. in Amsterdam. Want er was natuurlijk al een ander bericht. dat de gemeentelijke dienst werk en inkomen. anderhalf miljoen te veel subsidie heeft uitbetaald. en die kunnen ze niet terughalen. Dat moet je dan optellen bij die anderhalf miljoen die u hier aan kwijt bent. wordt wel veel op die manier. Ja, maar dat is. Dat is uh, Op een gegeven moment is het heel verleidelijk, en dat begrijp ik ook. Ik bedoel, ik ben vroeger ook journalist geweest, dat je heel makkelijk twee dingen aan elkaar koppelt. Oh, dat mag niet. Jawel, dat mag wel. Nee, daarom zeg ik dat. is Heel begrijpelijk. Alleen, dat zijn twee dingen die eigenlijk uh, niks met elkaar te maken hebben. En die heel ongelukkig nu tegelijkertijd naar buiten komen. Ja, maar het gaat wel om 3 uh, miljoen belastinggeld. Het is, het, is, het, het, het, het is klopt dat dat opgeteld is. Het in het ene geval 1,5 miljoen, in het andere geval is dat veel. En dat is heel veel geld. In een tijd dat u het geld goed kunt gebruiken. Ja, en dat is heel slecht als dat soort dingen gebeuren. En alleen voor de goede orde, de, wat bij uh, dienst, werk en inkomen is gebeurd... mijn collega André van Ess is, is daarmee bezig... en die heeft daar ook over uh, de raad geïnformeerd. Maar dat is iets heel anders dan waar we hierover spreken. We zullen het dan de vragen, want we gaan er later nog spreken. Nou, okay. In ieder geval veel succes met de nieuwe maatregelen en dank voor de uitleg. PvdA-wethouder Pieter Heerlost. Dag. Radio 1 Vandaag. Met Jan Mom en Susanne Bosman. De Teletubbies, Mr. Bean en de Soap EastEnders. Deze BBC-programma's zijn hier al jaren op tv. Dan weer wel en dan weer niet. Maar in Noord-Korea, daar kennen ze ze nog niet. En daar zou binnenkort verandering in kunnen komen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, William Heek... heeft namelijk bekendgemaakt dat de BBC in onderhandeling is... met Noord-Korea om hun programma's op televisie te krijgen... in de Democratische Volksrepubliek. Aan de telefoon Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies... aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag, meneer Breuker. Goedemiddag. Vindt u het een idee? idee, Britse tv-programma's zoals de Teletubbies naar Noord-Korea. Ja, de Teletubbies zeg ik niet helemaal zeker, maar in principe ben ik er helemaal voor. Ja, u bent er voor. Uh, waarom? Omdat dit een, een manier is om, uh, om met Korea te praten zonder, zonder over uh, al te moeilijke onderwerpen meteen te verpraten. Denkt u dat het ook iets teweeg zou kunnen brengen daar? Ja, ik denk het, denk het wel. Um, het zouden programma's moeten zijn, heb ik begrepen, die geen politieke aanstoot geven. Um, maar welk programma je ook, ook uitzendt, je, je laat zien dat toch het uh, Verenigd Koninkrijk. Um, een. een um, misschien wel een begrijpelijke samenleving heeft. En dat is iets misschien wat. Uh, het regime niet wil dat de eigen burgers weten. Daarom maakt u een uitzondering voor de Teletubbies? Want dat is misschien wel een gek beeld dan van het Westen. als je alleen de Teletubbies bekijkt. Nou, meer omdat mezelf altijd. Uh, Ontzettend ergert aan de Teletubbies. Oh ja? Ja, nee. Nee. ja, dat moet kunnen. Kijk, de uh, Teletubbies zijn er wel, wel bekend hoor. Er zijn uh, foto's met mokken van Teletubbies uit Noord-Korea bekend. Oh uh, Maar. Um, waar, waar het om gaat denk ik is dat dit een, uh, eindelijk eens een keer een manier is om met Noord-Korea om te gaan uh, door een uh, soft power in plaats van hard power in te zetten. en Dat is denk ik, dat is, denk ik zo noodzakelijk als, uh, als een goede kans. Ja, waarom zou het regime in Noord-Korea daar eigenlijk mee akkoord gaan? Uh, ja, het is me ook afgevraagd. Ik denk omdat er op de achtergrond wellicht uh, handelsverdragen of investeringen zijn afgesproken. Uh, want op zich hebben ze heel weinig te winnen, denk ik. En alleen maar te verliezen bij het uh, uitzenden van uh, BBC-programma's op de Noordkraans TV. Ja. Hoe politiek onschuldig zou het mogen zijn? Ja, er is ook wel eens gezegd dat de muur niet is gevallen door allerlei diplomatiek moeilijk gedoe... Ja. maar uh, juist door Dallas and Dynasty. Ja, nou ik denk dat dat zeker een hele grote rol heeft gespeeld. Uh, ik denk wat dat betreft dat dit ook uh, een hele... Verstandige zet is van het uh, van Verenigd Koninkrijk om, uh, om te kijken of ze deze programma's in Noord-Korea kwijt kunnen. Nou, wat is er nu eigenlijk op tv in Noord-Korea? Want wij kennen hier alleen het nieuws, zeg maar het journaal. Dat klinkt ja. ongeveer zo. Ja. Pyeonganbokdo We solisangun. moet er wel helemaal uit laten spreken. Geweldige urgentie heeft zij toch ja. in haar presentatie? Hè? Ja, dit zien, zien ze denk ik uitgebreid ja. daar. Hè? Klopt, maar er zijn ook gewoon tekenfilms op tv. Oh, en die, die zijn niet heel veel anders dan hier. Uh, en dat, dat kan inderdaad voor de allerjongsten gaat het al over dieren... die kunnen praten en zo en hun eigen wereldjes hebben. Maar uh, Er zijn heel veel historische uh, drama's en uh, dat soort dingen op tv. Ja. Maar het is, het is wel heel veel inderdaad nieuws en in politiek. Ja. U, zegt, u zegt, de Noord-Koreanen zouden misschien door het kijken naar die series... kunnen denken, het valt wel mee daar in het Westen. Maar nou is bijvoorbeeld ook het dagboek van Anne Frank daaruit gegeven. En daar wordt dat alleen maar gezien als een soort bewijs... van hoe slecht die Westerse samenleving is. Zou het ook niet andersom kunnen werken? Ja, ik, uh, dat, dat kan. Uh, maar de vertaling. Uh, die is ook wel het een en ander gebeurd met de vertaling van het dagboek, hoor. Er zijn bepaalde passages uitgelaten, andere zijn benadrukt en zo. Dus dat is niet helemaal netjes één op één overgezet. Uh, en dat lijkt me moeilijker met dit soort uh, tv-programma's. Ik, ik denk als je een programma, Topkeer is volgens mij ook genoemd. Een programma als Topkeer daar zou kunnen uitzenden. Ja, dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is onweerstaanbaar. Voor, voor het kapitalisme, denk ik. Voor een kapitalistische samenleving. Dus ik vraag me heel erg af hoe dit, of dit gaat lukken en hoe dit gaat lukken. Maar in principe um, hoop ik dat het gaat lukken. Maar als het dan nou gaat om reclame voor de westerse samenleving. Dennis Rodman is daar natuurlijk vorige week ook uitgebreid op tv geweest. En ja. ja, dat is toch ook een, een exponent van onze hedonistische, vrolijke, sportieve westerse cultuur. Ja, nou, ik denk ook niet... Kijk, ik denk niet dat je moet verwachten dat, uh, dat het westerse omarmd wordt. Het hoeft ook niet. Maar ik denk dat het goed zou zijn als er... Net zoals wij dat zouden moeten doen ten opzichte van uh, de gewone Noord-Koreaan. Bij de gewone Noord-Koreaan een idee komt dat het wel meevalt... met hoe eng de gemiddelde westerling is. Laten we het hopen. En dat is natuurlijk... Uh, ja. Ik wilde ik zeggen. Remco Breuker, dank voor deze reactie... op het mogelijk dus uitzenden van BBC-programma's Binnenkort in Noord-Korea. Zo meer in Radio 1 Vandaag.